Een eis daartoe is ingediend door de Limburgse afdeling van de motorclub, Omdat geen van de aanklachten tegen hen tot een veroordeling hebben geleid. In het programma Trostkamerbreed zei Heers Balling dat van schadevergoeding geen sprake kan zijn. Al hield hij zich verder op de vlakte omdat de zaak nog onder de rechter is. De minister betreurde dat het niet is gelukt de Hells Angels als een criminele organisatie veroordeeld te krijgen. Maar het is wel een organisatie met criminelen, zei de minister. Justitie blijft individuele criminele leden van de Hells ...in de gaten houden. Minister Verburg heeft 100.000 extra vaccins gekocht voor de inenting tegen q koorts Ze willen het vaccinatiegebied uitbreiden. Er waren voor dit jaar al 400.000 vaccins beschikbaar. Verburg is vandaag samen met minister Klink in Noord-Brabant om zich te laten informeren over de q koorts Ze zijn onder meer in Landert, het hart van het q koortsgebied En praten met een geitenhouder, een patiënt en een huisarts. Ook is er bestuurlijk overleg over de aanpak van de q koorts Dit jaar zijn in Nederland ruim 1600 mensen besmet. Drie mensen zijn volgens het RIVM overleden. In het noordwesten van Italië bereidt de politie zich voor op de vakantie van de paus. Maandag zal paus Benedictus beginnen aan zijn vakantie in het Aosta-dal. Er worden 200 beveiligingsmensen ingezet, rond zijn chalet en in het aangrenzende bosgebied. Bij alle toeritten, tunnels en op de treinstations gelden vanaf maandag verscherpte controles. Het chalet werd eerder gebruikt door paus Johannes Paulus II. Benedictus gaat tijdens zijn vakantie wel twee keer voor in het gebed. Het weer. Vanmiddag vanuit het westen meer zon en op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur is 20 graden. Morgen eerst bewolkt en regen. Later vanuit het westen opklaringen. Ook morgen een graad of 20. Dit was...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 nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag met Michael Jackson en Heal the World. En dat doet ons natuurlijk meteen denken aan afgelopen maandag. De herdenkingsdienst voor Michael Jackson. Dinsdag. Goedemiddag heren. Afgelopen dinsdag was dat. Afgelopen dinsdag, zei ik maandag. Jij zei maandag. Okay. Helemaal goed. Klopt, indrukwekkende gebeurtenis was dat. We zijn er weer met Zandvoort op Zaterdag. Geen Ralf Kras tegenover me, maar Daan en Albert-Jan. Goedemiddag heren. Goedemiddag. Zo, zo, zo. Welkom. Welkom. Zandvoort op. Zaterdag. Dat wou ik even horen. Nou kijk. Nou dat gaat helemaal goed. Uh, gaat gaat weer goed komen. He, de, heb deze je een beetje dag. geoefend als uh, Ralf of niet? Ja nou, ik heb vorige week even een beetje gespiekt bij Ralf. Maar ja Ralf is natuurlijk niet, niet na te maken. Nee, en, uh, nee, nee nee nee nee. Dus ik ben blij dat Daan er ook bij is. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan ons best doen. Uh, er zijn weer van allerlei activiteiten in het dorp. En uh, we hebben uh, veel leuke muziek. Dus we maken er weer een mooie zandwoord op. Zaterdag. Van. Dat, dat, dat bedoel ik. <laughs> <laughs> ik heb. Ja ik Hij op. heeft echt heel goed opgelet. Nou, uh, <laughs> nee in ieder geval Gaan we weer een plaatje draaien. Dus dadelijk zijn we bij je terug. En we, de plaat die we voor je draaien is van Milo. And you don't know, sometimes everything seems awkward and large. Imagine one day evening in March. Future and past at the same time. I'm in cues of the night. Start drinking a lot.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 met deze single van Barry Manilow krijgen we meteen weer zin in de zomer en zin in Zandvoort. Je hoorde de Copacabana. Wat vond je ervan, Albert-Jan? Ja, het is de Boulevard Bernard, hè? De boulevard Bernaar. De Copacabana. Dat nee. bedoel ik. Heerlijk, we zijn weer de zomer. De zon straalt volop. Dus, uh... Ja, is meestal als het zonvoort op zaterdag is, dan gaat de zon ja, altijd weer schijnen. Automatisch schijnen. Moet automatisch moet zeggen dat hij is dan vorige week, hoor. Ja, ja, hij is fel, ja. maar wij hebben er geen last meer van, want we hebben een lekkere airco in de studio. En hij luistert naar de naam, het merk luistert naar de naam Alaska. Alaska, ja, dat is koud hoor, daar. So. Trui aan hier. Ja, echt wel. Nou, ik zie het inderdaad. Je hebt een trui bij je. Ja, ik zit precies hier. Uh, een stijf en dan, Nekje zit ja, hier, hè. Een stijf om, nekje. om je nek heb je hem gedaan. Heel, ja. heel verstandig. Heel, heel goed. Dat is ook de bedoeling, Albert oh, Oké, okay, nee, dat is goed. 22 graden en lekker koel cool hier. Dankzij de van de week geïnstalleerde airco. Nou, het is een vreugde om in de studio nu te zitten. Helemaal super. Buiten mag het 30, 40, 50 graden worden maakt ons helemaal niks meer uit. Wij houden ons hoofd koel. Cool. Dat dacht ik wel. Op zaterdag. Zandvoort op? Zaterdag. <laughs> Where else? <laughs> dat bedoel ik. Hé hey Albert-Jan, ik las van de week in de Zandvoortse Courant dat de taart uitgereikt is door de burgemeester. Ja. De taart voor de meest versierde straat van uh, tijdens Koninedag. Ja, Dan nou, denk maar. ik twee maanden na dato. Was het een diepe diep bevroren taart waarschijnlijk. Hè? Dat die ontduid is uiteindelijk na twee maanden. Maar jij zat natuurlijk niet in de jury. Die hadden natuurlijk twee maanden de tijd nodig. Om te beraadslagen over welke straat nou het mooist versierd was. Oh ja, dat kan het ook zijn. Maar uh, het is gelukt. De taart is uitgereikt. En wel een Agneta -straat. En uh, ja, die organisatie lag natuurlijk nog in handen van. de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Maar de burgemeester heeft de taart uitgereikt. En uh, een, de jarige Benjamin Bray... Berendsen mocht de taart aansnijden. Nou, oh, Oké, okay. dus, nou, die zal lekker tje. gesmaakt hebben. Die zal zeer zeker gesmaakt hebben. Helemaal goed, wat hebben we nog meer voor uh, nieuws? Nou, Er zijn van allerlei activiteiten weer dit weekend. En uh, het eerste waar ik de luisteraars graag even op wil, uh, wil uh, attenderen... is een, uh, een evenement wat morgen plaats zal vinden. En uh, evenals uh, vorig jaar worden deze zomer... door de stichting uh, Classic Concerts en Club Europe England... gezamenlijk een aantal concerten georganiseerd... voor jonge muziek muzikanten uit het Verenigd Koninkrijk... Dit keer is de Manchester Grammar School aan de beurt. De groep bestaat uit een koor dat een mixed repertoire zingt, een orkest en een aantal solisten. Morgen staat het concert dus gepland in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein. En het evenement begint om drie uur en de kerk is geopend vanaf half drie. En de toegang is... Helemaal gratis. Het koor en kamerorkest van leerlingen van de Manchester Grammar School bestaan in totaal uit 34 leerlingen van 14 tot en met 18 jaar. Het programma omvat een grote verscheidenheid aan bekende klassieke werken, die zowel jonge als oudere muziekliefhebbers zullen aanspreken. Op de Manchester Grammar School wordt veel aan muziek gedaan. Zowel de enthousiaste amateurs als de meer serieuze zangers en instrumentalisten krijgen er alle kans. Er is een uitgebreid muziekleven op hoog niveau. Op het programma zal, om, zal komen te staan onderwerken, onder andere werken van Purcell, Vaurier en Bruckner. Bruckner zijn toch wat zwaardere stukken, meen ik mij te herinneren. Het belooft dus een uh, boeiende muziekmiddag te worden aan de protest, in de protestantse kerk. De toegang is gratis. U bent vanaf half drie weer welkom en het concert begint om drie uur. Is toch mooi, hè? Stichting uh, Klessen Concerts uh, blijft gelukkig doorgaan met het organiseren van uh, concerten in de protestantse kerk. Ja, dat is geweldig. Dat is uh, een hele actieve club. En, uh, dat is een pluimwaarts. Ze, ze weten het elk jaar wederom uh, prachtige concerten te organiseren. Dus uh, muziekliefhebbers, uh, u bent van harte welkom. Volgende week trouwens op het circuitpark Zalvoort hebben we weer de DTM. Dat gaat ook weer een spektakel worden. Uh, DTM, uh, waar staat dat voor? Deutsche toerwagen uh, Masters, Ma Masters. Masters? Ja, die oh. is tegenwoordig Masters geworden. Oké. Okay. Ja. Dus, nou ja, dat is een van de hoogtepunten van het circuitpark Zandvoort dit jaar. Naast natuurlijk de. de, de ja, hoe heet het? Vroeger noemde ik dat de Marlboro Masters. De Masters of Formula 3. Maar ja, maar DTM. Nee, dat, ik was van, gisteren even op het circuit en ik zag dat ze al druk bezig waren met het plaatsen van extra tribunes. Ze verwachten weer een gigantische toestroom. Ja, meer dan 50.000 mensen. Ja, ik, vind wel, ik vind het wat opportunistisch, maar het zou, ja, okay, maar... Het zou mooi zijn als, als, als uh, inderdaad weer zoveel toeschouwers uh, drommen naar het bekende circuit hier in Zandvoort naartoe zullen gaan. Ja, en het circuit mag je absoluut niet missen. Ik sprak uh, gisteravond twee uh, Duitse dames en ik Dat zeg: wa waarom komen jullie nou naar Zandvoort toe? Wat is er nou zo leuk aan Zandvoort en hoe kennen jullie Zandvoort? Goede vraag. En is Zandvoort nog bekend in Duitsland? Dat waren eigenlijk een beetje de vragen die ik stelde. Ja. En ze zeggen, ja natuurlijk, vanwege het circuit. Ja, het blijft... Dat blijft altijd antwoord nummer één. Nummer uno, hè? Ja, dus het blijft uh, belangrijk dat het circuit gewoon uh, blijft bestaan hier in Zandvoort. Heel belangrijk en geweldig. En ik moet zeggen dat ze na het wegvallen van de A1... ...toch weer een schitterende agenda hebben weten samen te stellen. Dus uh, bij deze alle lof voor de, de organisatoren. Dat dacht ik ook. Voldoende te beleven op het circuitpark Zandvoort. Zo dadelijk zijn we weer bij je terug. Maar eerst gaan we even een lekker zomersplaatje voor je draaien. Kid Rock is dit. Ken je die? Kid ja. Rock. Dit is al zomerlang... I'm in Soul. We blister in the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll while we were trying different things. Zandvoort. Zandvoort. op Zaterdag hoorde je de single van Shaka Khan en Ain't Nobody uit de jaren 80. Daarvoor trouwens Kid Rock en All Summer Lang. Laten we hopen dat we een hele lekkere, lange, warme zomer gaan krijgen. En lekker kunnen genieten op het Zandvoortse strand. Ja, misschien uh, ga je wel op vakantie en ga je richting Turkije of iets dergelijks. En uh, ja, mijn, uh, mijn collega, Ralph Kras, die, uh, je kan de telefoon neerleggen hoor. Ralph Kras. Hey, Ralf Hallo. Welkom. Welkom, welkom, welkom, welkom, welkom. Hey vakantieganger, hoe is het daar in Belek? Nou, jongens, even vertellen, jongen, het is zo fantastisch, jongens. Het is uniek. Gewoon 42 graden momenteel. 42 graden? Ben je dat dan? En, en, en het weer op 5, dus ik bedoel een betere verhouding. Ik denk gewoon niet in het is Maar het is, het is gewoon, uh, gewoon weer helemaal super, uh, de vakantie. Helemaal goud. Het is... Echt aan te bevelen. Ik zou zeggen, jongens, pak je koffers in en pak het de beste flus naar deze kant, op. Dat is hier uniek. Ik heb begrepen dat die in Nederland helemaal waardeloos is. Hè? Heb je wel een beetje ingesmeerd? Nou ja, kijk, de eerste twee dagen en dan uh, uiteindelijk uh, dan brandt het een beetje in, hè. Even Even het door de but, De de, de, de, de, de tap, zit je weer goed hoor. Draai je wel op tijd om dan? <laughs> Wat? Draai je dan wel op tijd om? Anders wordt de ene ja, kant zwarter dan de andere. <laughs> dan loopt hij regelmatig zo'n figuur in de rond en die dus zegt pink vleesdraaiend. draaiend. Nee, dan, dan draai ik me maar in de rond, ik pas maar. Uh, Ralph, <laughs> heb je ook ja. weer zo'n beest op je, uh, je schouder zitten of niet? Weer uh, nee, ik heb nu dit keer niet zo'n uh, Luguana op mijn schouder zitten, maar het barst inderdaad van de beesten, jongen. Schildpadden, uh, van, die, van die salamanders, en. je kunt ze gek niet bedenken. Ja, oh, lachen. Ik heb gisteren wol, wolven gezien op de golfbaan, hè. wolven, kun je je voorstellen. Wolven? Ja. Je moet ook op de baan blijven, hè? Je moet ook op de baan blijven. Wolven tijdens het golven. Tijdens het golven, Oké, maar. maar uh, niet, 42 graden en jij uh, blijft daar, neem ik aan. Je komt niet meer terug. Of, uh... ik, ik kom uh, echt niet meer terug, niet voor de helft niet. wat, wat is de temperatuur temperatuurmodel op Zandvoort? Ja. 18, of 17? 17,8, mijn is de studio, 22. Ik wil hier een goede massagetafel hebben, want ik ben de laatste keer dat ik in de studio was eventjes die aircowezen uitproberen. Die hebben ze er hier even uitgebaseerd, die niks zou me zeggen. <laughs> ja, hij is, hij is lekker fris hoor in de studio. Ciao, hey. Ja, maar hij doet het goed jongens, hè? Helemaal goed, joh. Hey maar uh, wat, uh, wat doe je nou zo op vakantie, een beetje golven en een beetje, een beetje zonne of nog uh, andere dingen? We hebben vanochtend, ja, vanochtend uh, gevollibout en uh, we hebben net een tijdje waterpolen gespeeld. Het is een uh, ja, soort van gebeuren, weet je wel. En, uh, nou, ja, en daarna is het dus, uh, lekker wezen lunchen. Ik zei vertellen, jongen, je komt tijd kort op te genieten van de dingen die je allemaal zou meemaken. En, uh, we hebben een uh, mega party hier, iedere avond vuurwerk, ja niet te zuinig hè. Gewoon, uh, je denkt gewoon dat het midden op de dag is. Uh, S'avonds een minuutje of uh, 1, 2. <laughs> echt, echt wel? Hij stijgt eens in de pijlen vinden, eens. Nou, is een omgeving die is verlicht, kan ik je melden. Hé, <laughs> hey, maar nou we hebben we een recessie, hè? merk jij daar wat van? Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Het <laughs> zit gewoon bommetje vol. Uh, hoe meer recessie, hoe beter zou ik zeggen. <laughs> nee, het zit is, het is, het is, het is bommetje vol. Heel veel uh, Nederlanders hier ook. Heel veel uh, mensen ook van uh, Kashgaristan, zou ik vroeger te praten. Een paar Russen. Uh, Vlamingen, dus die kwam uit België in principe. In principe maar, wel. <laughs> het past voor het, het volgende echt, het helemaal vol. Helemaal gaaf. Nou, ik wens jou heel veel plezier nog. Wanneer, even serieus, wanneer kom je echt terug? Uh, nou ja, volgende week. Even kijken. Uh, zaterdag over de week. S'avonds komen we terug. Zaterdag over de week. Dus uh, Albert Jan en uh, Dani uh, doen nee. volgende week nog even mee met dit programma. En, ook, en hoe gaat het met die jongens in dit programma? Kijk, nou, dit ik heb al een stijven nek. Dat, dat kan ik je wel vertellen. Het, ja, ik bedoel, dat is niet zomaar een programma, heer. Nee, maar, dit, dat is het wel wezen. dit doe je niet even, even tussendoor als de meester op, op vakantie is, hoor. Nee, maar hij heeft geoefend. Laat eens even horen. Dit is Zandvoort op zaterdag. What else? <lacht> kijk, kijk, kijk. Dat bedoel ik. Hij zit er gewoon helemaal in. Dat rammen we er, hebben we al in geramd. Dus uh, wat dat betreft... Kan ik jullie nog een nieuwtje vertellen? Ik zit er op een gegeven moment naar de televisie te kijken. En uh, wij hadden het er al eerder over met uh, Michel, Michel van Ander van tent 19, maar dat soepsoep was hier dus op uh, televisie. Maar op een gegeven moment uh, rijden twee jongens daar van het soepsoep gebeuren op de zeeweg richting Zandvoort En welke radiozender hebben ze aanstaan? Ja. De enige echte. 106,9 heren, en dat vond ik toch wel even grappig om te zien. En toen werd het dus ook gemeld. Nou, je moet nu wel helemaal gestoord zijn. Wil je dus in de file gaan zitten om richting Zofta te gaan? Pakken. Ja, kijk! Zo, is <laughs> wel, ja. <laughs> dat bedoelen we, gewoon CFM aan. Ja, ja, vet op die televisie dus, hè? Nee. Zo, dat bedoelen we. in Turkije gewoon, hè? Op de schotel dus, hè? Kijk, kijk, kijk, helemaal goed. Internationaal. Alleen jij had een uitzending van een paar weken geleden, maar ja, zit natuurlijk enige vertraging tussen, dat, uh, be dat begrijp ik. Ja, ja, niet alles is nieuw. Kijk, hier passen natuurlijk ook allemaal van herhalingen en dat soort dingen meer. Maar daar gaan we natuurlijk toch, de zomer ligt iedereen toch een beetje op zijn pot. Als je natuurlijk een beetje gezond zou willen wezen bent. Ik zijn we er wel bezig. Ja, dat is, <laughs> lijkt mij ja. Hé hey Ralf, heel veel plezier. Namens ons hey, allen uit dat de studio. Heel dat veel dat plezier. Later! Later! Later en geniet ervan, hè! Ja, dat honderd procentjes. Oké dan, dankjewel. Hey. Hoi, hoi. hoi, hoi. Ja, jullie hebben ook... ja. Ja, Wij hebben gewoon zin in de zomer. Zin in Zaltvoort, Ralf. Zo is dat. Ja, jij hebt zin in Turkije op dit moment. Nou, wat mij betreft heb je helemaal gelijk hoor. <laughs> DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince zijn hier. Here it is, the groove slightly trance.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 She turn around and see what you beepin' at It's like the summer's a natural aphrodisiac And with a and pad, I compose this rhyme To hit you and to get you equipped for the Summertime Court yet, hustle to the mall to get me a short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair 'cause basketball courts in the summer got girls there. The temperature's about 88. Hop in the water plug just for old times' sake. Break to your crib, change your clothes once more 'cause you're invited to a barbecue to start at four. Sitting with your friends as y'all reminisce about the days growing up and the first person you kissed. And as I think back, makes me wonder how the smell from a grill could spark up nostalgia.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 Gotta all... move <laughs> Laat die we speciaal draaien voor Café Koper... was Gino Fanelli en Carmool. Z.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En je luistert nog steeds naar Zandvoort op. Zandvoort. Dat bedoel ik met Albert-Jan Vos en Daan. En mijn naam is Rob. Jongens, ja, perfect. Hartstikke te gek. Ja, die Ralf die zit daar lekker hè, zo in Belek. 42 graden Ik zie dat helemaal voor me, zo'n vent in te strakke zwembroek Ja, die heeft wel Lichtelijk overgewicht Klein beetje maar Een Rolex om de armen Ja, minimaal Een een reben zonnebril Ook dat nog En een gouden ketting natuurlijk En die gouden ketting Nou, kan je het plaatje voorstellen? Ik wel Maar ik begrijp dat niet Het ligt dan een of andere resort waar van alles georganiseerd wordt Maar kan die man zichzelf niet vermaken ofzo? Ik heb geen idee ik bedoel, hij loopt van de ene activiteit naar de andere activiteit. Ja, als het maar feestjes zijn, hè? dan is hij wel te vinden natuurlijk. Nee, dus, uh... <laughs> Ik ben, ben erg benieuwd hoe hij terugkomt. Ja, hij zal wel pik en pikzwart zijn, denk ik. Echt, helemaal uh, doorgebakken. Helemaal doorgebakken. Medium, not roll. nee, doorgebakken. Hey, maar voor alle uh, mensen die uh, gewoon uh, thuis blijven... en nog niet op vakantie gaan of helemaal niet op vakantie gaan... En de kinderen daarvan zijn weer diverse activiteiten in Zandvoort. En dan denk ik aan de recreade. Ja, zeker. Ook deze zomer is de recreade in Zandvoort. Van 12 tot en met 24 juli worden er weer op twee locaties allerlei leuke activiteiten georganiseerd. De inmiddels vertrouwde locaties zijn, en ik zal ze nog even noemen... in het centrum het jeugdhuis achter de protestantse kerk aan het Kerkplein... en in Zandvoort Noord in het gebouw van Pluspunt de kosten voor... Uh, dat is altijd belangrijk, hè? Kost, de kosten is altijd belangrijk. Ja, wat kost het? De kosten voor recreatie zijn 50 cent per dagdeel... en 1 euro voor het 4-uursprogramma. Nou, dat is wel te doen, toch? Ja, en uh, ze beginnen dus uh, zondag, de, de 12e... beginnen ze, uh, al, om eerst even kijken, Zandvoort Nieuw-Noord... bij Pluspunt dus, naast de FOMAR. Van uh, half 7 tot 7 een poppenkast en een volksdansen in Noord. En dan uh, om half 8 tot 8 uur heb je hetzelfde programma, maar dan uh, het jeugdhuis achter de protestantse kerk uh, op het Kerkplein. Dus Recreade is weer volop. Wilt u het volledige programma uh, nog even nakijken, dan zou ik zeggen pak de krant van deze week. En uh, u kunt het volledige programma uitknippen en uh, op de koelkast plakken. Ja, en die recreade die bestaat al zo ontzettend lang. Lange want dag... ik hoorde het uh, vanmorgen inderdaad van uh, diverse medewerkers van, uh, van de recreade. Zelfs opa en oma hadden nog op de re recreade gezeten. Nou, dus... ja, dat is geweldig. Dat gaat weer van familie op familie, familie, familie, familie. Die zullen ook al helemaal jubilea achter de rug hebben, of niet? Dat denk ik ook. <laughs> ja, net als de Mickey's, he, die heeft ook weer een uh, jubileum. Ja, dan gaan we straks nog even een tweede uur gaan we kijken of, uh, of we Trace aan de telefoon kunnen krijgen. Of zo de tekst een uitleg kan geven, want 35 jaar is niet niks, hè? Nee, zeker niet. Dus, maar daar gaan we twee uur verder even over. En de korte baan baandraverij komt oh, er weer aan, aankomende donderdag. En daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Maar eerst weer even wat muziek van Lips Inc. Hier is Funky Town. En ze doen het nog steeds enorm goed. Uit 1980 alweer. Ja, dat is al, al geleden. De Lip Lipsync en de Funky Town. Nou, er gebeurt heel, heel veel in de town die Zandvoort heet. Want we hebben vanmiddag om 5 uur een optreden van Adam Spoor. En het vindt plaats bij uh, Take 5. Hè? En Adam hangt nu aan de telefoon als het goed is. Adam? Ja, ja hier ben ik. Goedemiddag. Hey Adam, goedemiddag. Ja. Hoi, hey, goedemiddag. Wat gaat er gebeuren om 5 uur in Take 5? Ja, we gaan uh, met Spoor 5... Uh... Gaan we lekker jazz spelen? Hey. We spelen. Spoor 5 is een band die we spelen. dus uh, de, de 50 jaar jazz. Uh, veel uit het repertoire van Art Blakey en van Chad Baker. En er worden wat uh, Sinatra-liedjes gezongen. En veel letten uh, is. Uh, is er vanmiddag te horen. En wie uh, neemt het vocale gedeelte voor zijn, ja, zijn of haar ik, rekening? En, uh, ik, ik ben natuurlijk uh, de zanger ook, hè? All round, hè? <laughs> <laughs> Geweldig, maar er staat hier duidelijk uh, bebop-formatie en de namen die jij noemt, uh, ja, die, die, die, die passen daar perfect binnen. Ja, precies. Nou ja, het is niet allemaal bebop, maar nee. uh, het, het, het, zit, uh, het is stevige jazz. Stevige jazz? Uh, stevige jazz. Het is uh, goed uh, lekker zingen. En uh, we gaan ervoor, weet je, het is niet, uh, uh, uh, het is uh, gewoon lekker heavy allemaal. Ja, het is niet is uh, gewoon lekker, uh, lekker feestje bouwen bij Take 5 en swingen. Ja, pre precies. Mensen die, uh, die zin hebben, lekker jazz, die moeten maar geschaald komen. En jij, uh, als we vanmiddag willen komen, moeten we dan uh, daarvoor nog betalen of kunnen we zo ja, binnen nee, bij Take joh, 5? Je, je gaat lekker op het terras zitten, wij staan in het zonnetje. En uh, ik, ik sta hier dan toevallig net, ik heb net even de spullen gebracht. Het is fantastisch weer en uh, uh, uh, het wordt heel gezellig. Nou, geweldig jongens. Dus uh, huh? vanaf 5 uur en uh, ja, tot uh, ja. vraagteken. Zolang ja, je er zin in hebt. Tot een uurtje van spelen we. Tot een uurtje van. Nou, lekker ja. gewoon ook ja. tijdens het uh, eten bij Take 5. Ja. Lekker genieten van Adam Ja. ja. Oké, okay, nou ik wens jou heel veel uh, plezier vanmiddag. Ja bedankt voor je bel, dat is uh, hartstikke leuk. Graag gedaan en uiteraard spreken we elkaar binnenkort weer als er uh, weer een optreden van je plaatsvindt. Zeker weten. Oké, okay, dankjewel hè. Ja, dankjewel. Hoi. Dankjewel, hoi, hoi. Zo, op. Oh, ja, dat was hem inderdaad. Uh, Adam Spoor, uh, vanaf vanmiddag bij Take 5, vanaf vanmiddag uh, 5 uur. Alweer het uh, ene laatste plaatje in het uh, eerste uur, uh, Albert-Jan en uh, Daan. Ja, ja, ja de ja, tijd, ja, vliegt, de ja, tijd ja. vliegt voorbij. Ja, de survivor and the eye of the tiger. One hour down, two to go. Ja, nog twee te gaan. Nou, dat houden we wel vol zo, hè? Met een uh, aircoat-studiootje. Uh, aircoatje, lekkere muziek, vele activiteiten, het zonnetje. Wat willen we nog meer? Graag tot zometeen voor uh, uur twee van Zandvoort uh, op zaterdag. En nee, dit is niet alles. We zijn er zometeen nog twee uur lang. Hier is Doe Maar trouwens.